De belastingschuld van advocaat Bram Moscovic is groter dan gedacht. Moscovic moet de Belastingdienst niet 1,1 miljoen euro betalen, maar 2,6 miljoen. Dat ontdekt een nieuwsuur in gegevens van het kadaster. De Belastingdienst heeft onlangs een extra hypotheekrecht van 1,5 miljoen euro... op het kantoorpand van Moscovic in Amsterdam gekregen. De Belastingdienst zorgt er op deze manier voor... dat als Moscovic de belastingschuld en boetes niet kan betalen... deze via de verkoop van zijn kantoor kunnen worden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 De UEFA heeft de voetballer Adriano van Shakhtar Donetsk... voor één wedstrijd geschorst, voor onsportief gedrag. Adriano scoorde vorige week in de Champions League een omstreden doelpunt. Een ploeggenoot trapte de bal na een blessurebehandeling... terug naar de keeper van de tegenpartij. Maar Adriano ging er met de bal vandoor en trapte hem in het doel. Het was de 1-1 in de wedstrijd en Shakhtar won uiteindelijk met 5-2. Het weer wisselend bewolkt en kans op een buit koelt af naar 4 graden aan zee... dat lokaal dicht bij het vriespunt in het binnenland. Morgen wolkenvelden, maar ook zon en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden, maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ickink. Drie minuten over negen. Goedenavond. Zometeen Bas van Toren hier al in de studio. Natuurlijk vooral bekend als Clown Bassi. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, nu ben je Bas. Hè? Maar als ja, dat is gewoon. Ja, maar als je je kostuum hebt. Of je mink en op. Nou, dan, niet dan je je joh. Joh, <laughs> ben je Bas? Is, is Bassi nou een, een, een, een rol of ben je het ook wel een beetje? Nou, ik heb er natuurlijk ontzettend veel met mijn eigen in ja, ik, ik, uh... kun, je wel, kun je het wel loslaten? Nee, ik ben er wel een die wel altijd lol trappen, weet je wel. Ik ben er altijd eentje, ik, ben, ik zeg altijd, mijn maan is positief. Ja. En ik wacht graag rot, ga je lag bij ons toevallig een wc-bril, die lag een beetje los op het kantoor. Toen kwam een vrouw, die kwam er boven, toen pak ik die bril op en ik zeg: oh, hoeveel weer in mijn kop in een schilderij ziet. En denken ze, denk ze, denk ze oh, dat van, ja, oh, daar heb je hem weer met zijn geintjes? Ja, of, ja, dat weet ze. zo. Dat weet je zo. Ik, ben, ik ben 50 jaar getrouwd, ja, dan ja, ben dan. ik net te gek. Dan, dan bent het wel, hè? Ik heb een leuk huwelijk. Ja, gelukkig, ja. heel goed. We gaan zo meteen uh, uitgebreid praten, 35 jaar op televisie. Ja. Grote DVD-box ook meegenomen, ja, dat is echt heel 40 uur, 42 uur, jongens. Ja, dat is, uh, dat haal je niet in een weekend, hoor. Ja, ja, ja. We gaan straks praten over ja. je lange carrière. En ook hier in de studio, Mark Koster, goeden Goedenavond. Basje in Adriaan vroeger? zeker ja we waren het meest bang voor de plaaggeest. ja dat op, weet ik man nog. die plaaggeest. die dat was een oh, dat ging echt gingen we achter de bank zitten ja dat was ja optoberdien ja die zien we <laughs> altijd nog die die gaat naar Ajax af en toe die zien we ons in de metro oh, zitten ja, ja. ben je dan ook bang of uh, valt ja, het dan wel dan mee roddelen we uh, dan zegt we, nou, daar zijn wij echt bang voor dat komt ook door die metro <laughs> natuurlijk hey, maar jij had een mooie dag jij uh, hebt bekendgemaakt dat je gaat beginnen met de Post Online de Post Online wat is dat nou dat wordt een wordt een nieuw internetplatform uh, waar we proberen enigszins toen stiek verantwoorde stukjes uh, te zetten. Ja. Wel uh, ook breed hoor, ook entertainment, hè, uh, waar we hiervoor zitten. Mm -hmm. Sport, business en uh, veel opinie. En daar ga je geld mee verdienen. Uh, over drie jaar wel. Het is crisis. Nou, ik zou je wat vertellen. Door die crisis zijn de arbeidsmarkt is ook zeer, zeer uh, aantrekkelijk... voor mensen die werkgever zijn. Oh, en ja. ik kan je vertellen dat op een advertentie die wij zitten... zo 25 mensen reageren. Okay, dus je kunt dubbele goed... studies en dubbele achternaam. Dus je kunt goede mensen eruit halen? Ja, okay. zeker. Ik ben heel benieuwd. Die crisis neemt nou wel maatregelen. Dat ga je nou merken. Ja, zeker. Ik liep vanmiddag bij de Lidl... toen bestelde een mevrouw 24 rollen bruin toiletpapier. Je zegt, mevrouw, waarom neem je bruinjes zeg Je had weer zo gauw vuil. Goed. <lacht> Goed. <lacht> Hoe vaak heb je die al gemaakt, Bas. <lacht> <lacht> Oké, okay, we gaan ook praten over SBS trouwens. Die hebben ja. hun, uh, uh, hun uh, uh, programmering bekendgemaakt. Of dat nog wat gaat worden met SBS, dat hoor je zo meteen. Kijk mee bij ons in de studio. Dat kan aan de binnenkant van je ogen. Maar ook gewoon op de <lacht> webcam radio1.nl. <lacht> <lacht> Twitter is hashtag BNN Today. Ja, in Cairo lopen de gemoederen vandaag weer hoog op. Afgelopen donderdag heeft president Morsi van Egypte zijn macht behoorlijk uitgebreid. Hij heeft namelijk voor gezorgd dat al zijn besluiten en wetten definitief zijn... en niet kunnen worden aangevochten bij de rechter. Het lijkt er dus op dat Egypte weer terug is bij af met het regime van Morsi... en het moslimbroederschap. En dus gingen er vandaag weer duizenden mensen de straat op. Dirk van Wanrooy, goedenavond. Goedenavond. Jij bent in de buurt van het Taghiërplein. Hoe is de sfeer daar? Uh, nou ja, de sfeer is hartstikke gezellig, kan ik je vertellen. Het, is, uh, het doet denken aan, uh, aan uh, hoe het vorig jaar was, toen, uh, of uh, nou ja, in januari 2011, toen, uh, toen mensen de straat op gingen tegen Mubarak. Het zijn dezelfde, dezelfde, uh, nou ja, dezelfde, dezelfde scènes die ik zie eigenlijk. Oké, okay, dus, dus, dus het is eigenlijk wel vergelijkbaar met die protesten van een, van, een, van een tijd terug? Ja, ik denk het zeker. Het, wat, we, wat we hier zien is... is, is, is... Weet je, er is natuurlijk die, uh, die verklaring van Morsi onlangs geweest. Dat is, dat is de, de druppel geweest die de Emmer deed overlopen. Maar het is. Uh, sinds de verkiezing van Morsi. Uh, in juli, sinds zijn aanstelling. is de woede aan het opbouwen. En mensen die, die zijn het gewoon zat. Die zien, die zien dat er weinig, weinig veranderd is. Dat er weinig gebeurt. En dat er eigenlijk weinig. Uh, ...echte pogingen doet om, om de problemen bij de wortel aan te pakken. En dat komt nu naar buiten. Ja, er zijn ook al wat rellen geweest in de buurt van, van het plein. En ik hoop op de achtergrond wel wat lawaai. Zijn. Wordt er geweld gebruikt of is het echt alleen maar gezellig wat jij zegt? Uh, nou ja, het plein is, uh, is, is met name gezellig en, uh, en, en hele duidelijke protesten. Uh, achter het plein, uh, van waar ik sta in ieder geval... Daar is een, klein, een ander klein pleintje waar al inderdaad enkele dagen de, de, de rellen plaatsvinden. Uh, daar gaat het ook helemaal vol. Uh, dat is al wel een dag of vier gaande. Maar ook daarvoor, uh, ergens anders op een andere plek, ook dicht bij het plein, uh, waar ook al rellen gaan. Dus bij elkaar worden ongeveer al acht dagen uh, de rellen, zou je kunnen zeggen, rondom het plein. Hmm. Uh, maar de mensen op het plein hebben daar niet zoveel last van. Oké, okay. en uh, hoe reageert dan het regime van, uh, van Morsi op de demonstraties? Nou ja, dat is een beetje uh, verbazend eigenlijk. Want er is nog, nog geen enkele officiële uh, verklaring naar buiten gekomen. Uh, via Twitter bijvoorbeeld uh, zegt, het, zegt het de partij uh, van Morty, de Partij voor Vrijheid en Sigment uh, uh, Justice, heet het, de, mm -hmm. de Morten Broeders, broederschap, de politieke tak daarvan. Uh, die, die zeggen van ja, dit zijn aanhangers van het oude regime, dit zijn mensen, die, uh, dit zijn de, de politieke partijen die. Het niet eens zijn met, met, met het beleid van Morsi, maar we leven nou eenmaal in een democratie, dus hier kunnen we, dit kunnen we niet echt serieus nemen. We willen de revolutie naar een volgend niveau brengen, dus we moeten eigenlijk doorzetten met, met, met waar Morsi mee begonnen is. Ja. Maar dat is op Twitter, dus officieel is de president of een van zijn directe adviseurs is nog niet echt naar buiten gekomen met een, met een verklaring over wat er vandaag gebeurd is. Vorige keer waren het maandenlange demonstraties. Gaat dat dit keer ook weer gebeuren, denk jij? Nou ja, ja, dat is de vraag. Uh, Morsi verkeert natuurlijk in een hele moeilijke positie. Uh, enerzijds uh, zal hij niet zomaar zijn besluiten in gaan trekken, want dan, dan komt hij erg zwak te staan. Anderzijds, als ik, als ik zo om me heen kijk en ik sta nu op, op de 13e 13 verdieping op een balkon en ik kijk hier op het dagelijks plein, er staan overal teentjes. Um, wat ik zei, die zijn al acht dagen gaande. Uh, dit zijn niet de eerste protesten uh, sind, sinds, sinds die besluiten zijn genomen. Afgelopen vrijdag stond het ook helemaal vol. Ik, uh, ja, het wordt moeilijk. Morsi zit echt kunnen passen. En, en, en ik, ik, ik zie deze mensen die naar huis gaan. Uh, ik kan eigenlijk niet echt uh, een goede verspilling geven over wat hier gaat gebeuren. We gaan het afwachten en uh, wellicht spreken we jou later weer. Dirk Wanrooy, dankjewel. Jij volgt het ook allemaal op Twitter. Kunnen we meelezen? Twitter.com. Dankjewel. Dirk Adriaan, Dankjewel. zie je pas dan komt Adriaan eraan. Ja, iedereen onder de 45 ja, een mooie overgang hè wel. Ja, ja, ja. Onder de 45 is met die twee opgegroeid, Bassi en Adriaan. In januari volgend jaar is het 35 jaar geleden alweer dat het duo voor het eerst Schitterde op televisie. Ze maakte een indrukwekkende 132 afleveringen in 10 seizoenen. Adriaan geniet nu van zijn pensioen. Maar Bassie, die geniet eigenlijk nog wel steeds van het optreden. Ja, zalig. Ja, <laughs> zalig ook. Ik wat, vind het leuk. Ja. Ja. ja, ja, wat moet ik anders doen? Ja, nou ja, wel. Ik, ja. En mensen, als ze gepensioneerd zijn, dan, dan gaan ze naar een toneelvereniging. Nou, ik heb mijn eigen toneelvereniging. Ja, maar ik kan me ook voorstellen. Kijk, ik, ik, ik ben 29, maar je eh, bent 77. Ja. Ik kan me voorstellen, 77, dat ik denk van, nou, ik vind het wel eens een keer lekker geweest. Ik nee, ga, een beetje internet en. Uh, ik sta liever van niet in mijn ruitjassje op een toneel als voor lol. Hoe komt dat? Wat drijft jou? een een Wat drijft jou dan om, om toch maar ja, door vind, te gaan? Ik vind het gewoon leuk, entertainment. Maar ik, ik, ik, ik kan makkelijk praten, want ja, ik, ik ben natuurlijk geen enorme opscheppen... maar ik moet de afgelopen drie weken stond ik op 28... Uh, uh, uh, de, um, drie zaterdagen geleden stond ik in Oostende... voor 2800 man in de koerszaal als Montemar, een kastoolist. Ja. Met Ben Kramer, ja dat is kikken. Uh, dan trad ik weer op. Ergens me, uh, moest ik een, rol, do een uh, rol doen in een toneelstuk, ergens, wat eruit wat, wat, wat, wat, wat, uh, uitkomt? Ja. En uh, nou stond ik de zaterdag weer met mijn kindervoorstelling in, uh, in Lelystad, in de winkelcentrum. Dus je hebt werk genoeg eigenlijk. En, en, en nou, dan blijft het leuk. En de zaterdag daarvoor stond ik s'nachts om alle drie in een discotheek in de Meer in België. <laughs> maar wat vindt u nou het leukste? Ik vind alles leuk. M mensen entertainen. Maakt niet uit op welke manier. Nou, ik kom bijvoorbeeld niet in de kroeg. Je zou me nooit in de kroeg hè? Nee, niet nou, op de bar? Uh, dat nee, dat ben ik niet. Maar gewoon met een paar camera's gezellig. Ik bedoel, uh, elke morgen is het een sport... Om, om een paar uh, spikflinten die we moppen te, te, te, te mailen naar een kameraad van mij. Die is ergens een hoogdier van de regering in New Delhi. Yeah. En dan gaat er nog eentje naar, naar, naar, uh, uh, uh, naar Australië, nee, wat... Nieuw-Zeeland. En dan stuur je wat grappen rond. En dan stuur je wat grappen rond. Dan krijg we weer wat terug. En zo. En dan, hey, die was goed, die telt. En dan ga je een Ja, Dat is echt gewoon Ja. Yeah. Um, en ik, schrijf, ik, ik schrijf veel. Ik was echt een groot fan van, uh, van Bas en Adriaan. En uit al die afleveringen is een van mijn favoriete karakters. Vlugge Jaapie, luister even mee. Kom hier, dan zal ik je boeien afdoen. Nee, dat doet Japi al wat zelf. Ga zitten. Oh. Ben je twee, mag ik even voorstellen? Vlugge Japi. Nee. Vlugge Aapie? Wat een gekke naam is Ik zeg vlugge Japi. Nou, Japi. Auto ja. oh, bestond, dat je verkeerd. Jaapie bij twee is een beetje doof. Ja, het zit hier voor roof, roof. <lacht> Lijkt allemaal grappig, hè? Wat was de inspiratie voor die vlugge Jaapie? Want dat speelde je zelf. Ja, dat was een, een, een uitlaatklep voor mij. Ik doe het nog wel eens in een disco. Dan oh ja? Ik, ja, ja. En, en voor de radio heb ik dikwijls. Ik ben medewerker bij een ander radiostation. En dan heb ik een samenspraak met vlugge Jaapie en met Bassie. Dan komen ze nog even terug. Ja, dan komt er even terug. En dan is het er... Hé, hey, Wat sta je er met de telefoon te doen? Hé, hey, daar heb je die clown naar hey. Nou moet ik uitkijken. Die is zo jaloers als de pest op mij. Zal ik je wel vertellen? Hij zegt tegen mij... Yeah. Jij gaat zeker ook straks winkeltjes openen, net als ik. Ik zeg, joh, dat doe ik al jaren, daar leef ik van. Alleen jij komt overdag, maar ik in de nacht. <lacht> <lacht> uh, de, de, nu nu uh, zijn er echt zoveel, verschrikkelijk veel afleveringen gemaakt van, uh, van Bassie en Adrian. Een van jouw favoriete afleveringen, vertel die ons, is, is de, de aflevering dat Bassi wordt ontvoerd in het geheim van de sleutel waarom je hij gekidnapt? Waarom die, gekidnapt? Ja, waarom gekidnapt. die aflevering? Waar, ja. Wat maakt die nou zo mooi? Ja, wat ja wel spannend. Daar, ja. daar komt alles in voor, joh. Daar heb, daar hebben we, de, uh, we zijn op het, uh, in staat op dat meer. Zijn we met een boesboot vandoor gegaan. Dus die boeven die ontvoeren mij. En, en, dan, en dan gaan we met een boesboot vandoor. Dan zit ik helemaal vastgebonden. En ik word ergens in een spookhuis neergegooid. Kijk, ja, wat is voor een kind het, het, het sumum van griezel: Een spookhuis. Ja. He, en dan word je ontvoerd. Ik bedoel, het is eigenlijk het verhaal van van Klein duimpje die, die wordt ook aan de lot overgelaten. <lacht> en dan neemt de reuze mee, weet je wel. Het is, het is eigenlijk alles grim. Alles, is alles, zat er in. alles zat erin. Vond je het leuk om tv te maken, zoveel? Ja, het, ontzettend leuk. Ik bedoel, het ik ontzettend veel van kinderen. Ik mag wel zeggen dat ik om... Uh, ja, ik schep misschien wel op. Dat, uh, maar ik ben een van de beste verhalenvertellers voor kinderen. We gaan zo meteen daarover verder praten. Bas van dank je wel. Ja. Het is een uh, lekker vrolijk plaatje, zeg, wat erbij hoort. Maar het is wel echt een hele mooie plaat. Ja. En we hadden het net al over uh, wat misschien wel de beste plaat van het jaar is. Deze staat zeker in mijn top 10. Passenger, let her go. Well, you only need the light when it's burning low.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 Where you see her when you fall asleep but never to touch and never to keep caught You loved her too much and you dive too deep Where you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Burning low only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feelin' low. Only hate the road when you missing home. Only know you love her when you let her go. Torrie. Ah. Klopt, Plaat. Je luistert naar BNN Today <laughs> van Radio 1. In de studio nog steeds Bas van Toor, E.K.E. Clown Bassie. Uh, Bas, uh, uh, coolrofobie, ooit was er van gehoord? Ja, maar. Ja, ja, dat dat Angst voor clowns. Ja, maar dat zijn nog mensen die gek zijn ook. Ja, ik, ik wilde vragen, snap ja. je daar iets van? Ja, ik snap er wel iets van. Dat betreft ook zakelijk die Amerikaanse clowns. Oh ja, die Amerikaanse die, ja. klantjes zijn zo gek wit geschilderd, helemaal nog netjes geblemuurd. Ja. En die hebben een boze uitdrukking. Maar ik heb mijn smink ligt bij mij helemaal in mijn lichaam, of helemaal in mijn kop. Oh ja. Deze, dat loopt mee, dus als ik liest kijk, dan... dan uh, als je van mij nog ook een foto maakt op de set, als ik aan het opnemen ben, en je maakt een foto van mij, ik zit stil. Dan denken ze, ah, de pest is. Nee, maar dat is mijn gezicht zo. Ja, ja, dus, dus, dus dat heeft heel erg te maken met hoe je ja, ja, schminkt bent. Ja, en, en hoe je En dat is niet alle clowns. Nee. Uh, nee, maar ja, een, een heleboel clowns die, die, die, die, die, die stoten ook de mensen gewoon van eraf. Want als je zuipt en je hebt een lekkere kegel om je heen, ja, en je staat ja. een klein kind, kent dat toch dat niet. Dat is niet zo lekker, nee. Als je bruine vingers hebt van de rook, dat is hetzelfde als Sinterklaas met een dikke sigaret, dat, ja, dat ziet er niet uit. Er zijn dingen die moet je gewoon niet doen. Goed, we gaan praten zo meteen verder over je carrière. Uh, je kunt ons volgen op twitter. twitter.com slash bnntd Meekijken in de studio. We hebben een webcam, radio1.nl. En klik op webcam. Iedere dinsdag duiken we in de wereld van de media en entertainment. Dat doen we met Mark Koster, nu nog hoofdredacteur van de entertainment site Glamorama. Maar ja, straks niet meer natuurlijk, hè? De nee, nee, post online. Ik ben er al weg hoor. Ja, weg. Ben, je hebt het opgezet I'm en meteen gesmeerd. Tuurlijk, ja, natuurlijk. <laughs> Vanavond is de avond van SBS6. Zij ja. presenteren de nieuwe plannen voor 2013. Die zijn hard nodig. Deze maand nog bereikten ze met slechts 284.000 kijkers op een vrijdagavond een historisch dieptepunt. De vraag is natuurlijk, met wat gaan ze komen? En uh, ja, lukt het eigenlijk om uh, um uit het slop te komen, als SBS zijnde? Uh, ja, dat is heel moeilijk. Ze komen met een programma uh, ja, dat Bloed, zweet en Tranen heet. Gebaseerd op uh, André Hazes en zijn mm -hmm. leven. Dat, uh, dat moet dan de klappen worden. Voor de rest uh, komen ze met Oud Spul. Ze komen nog een keer met uh, een Dans op het IJs. Ja. En, met, uh, en met wat, wat ja, en nieuwe bloed, dingen. En dat bloed, zweet en tranen, dat is, een, uh, wat, dat is dan talentenjacht? Talentenjacht. Oh, Je ja. zoekt de nieuwe André Haas. Dus oh, ja, ja. Dat, dat kan, wat worden, dat kan wat worden. maar het woord. Er staat uh, nogal wat op het spel hè, voor, uh, voor ja, SBS. Ja, er staat veel op het spel. Uh, ze hebben natuurlijk redelijk gescoord met de, de, de, de, de, de duikplank ja, de, uh, de, de, de duikplank-affaire. Nou, dat, dat ging oké. Okay. Dr. Deen. He, met, dat was ook oké. Okay. Mm -hmm. Maar daaromheen was het rampzalig. En uh, de, de mensen zijn een, ja, een beetje de weg kwijt. Althans, ze dachten, ja, we willen Toki TV. Yeah. Veel uh, campingshit, veel buiken, veel bier en veel braadworsten. Yeah. Maar dat is niet meer. Dus hey. ze, ze hangen een beetje half in het, het NCRV-hoekje. Dokter Deen. Hè? En ja, ze dokter was dat, geloof ik. Dokter, en dokter Deen, en, Deen oh, sorry, was dan ik, Max. Ja, ja, ja. ja, en, ja. En, en, en, ze, en ze hangen half in... in, in, in, in, in um, bij RTL. Dus ja, het is, het is niet helemaal duidelijk. Nee. Vanavond is er overigens alleen interessant voor adverteerders. Hè? Ze gaan oh, ja. nu gewoon op het geld af. Gewoon uh, promoten, promoten, van, nou, promoten. En van uh, ja, wil, wil je nog iets promoten? Wil je, nog pro wil, je nog, wil je je merk promoten? Dan gaan we nou een programma omheen bakken. Oh, dus het ja. is eigenlijk alle hens ontdekt nu. Hm. Jean-Pierre Gele, jij bent tv recensent en vaste columnist van de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. kijken is eigenlijk jouw vak. Hè. Waar, waar, waar kijk jij naar uit in de nieuwe programmering van SBS? Nou, heel eerlijk gezegd ben ik het al erg met de heer Koster eens. Uh, er zit heel weinig nieuws bij wat er uh, gepresenteerd werd vanavond. Ze mm -hmm. doen er wat geheimzinnig over, maar er is van mij toch een beetje een gevoel van teleurstelling. En ik denk ook ja, dat bloed, zweet en tranen, uh, ik kijk er niet naar uit, maar soms kan iets, dat zag je bij sterren springen zo idioot en zo camp worden dat het ineens een succes wordt. Yeah. En datzelfde geldt misschien een beetje voor de boerenbruiloft. Dat is een datingshow rondom een, een boer. Mm. Nou ja, daar heeft de KRO al tegen geprotesteerd... want dat lijkt te veel op boer zoekt vrouw, denken ze. Uh, ja, het zou zo idioot kunnen zijn of zo slecht gemaakt kunnen zijn... ...dat het bijna weer uh, een beetje camp wordt om daarnaar te kijken met z'n allen en over te moppen op Ja, maar, ja toch, toch zeg jij wel, ja, het zou kunnen, het zou kunnen. Het, het klinkt niet alsof jij ervan overtuigd bent dat ze uit het dal gaan klimmen. Nee, helemaal niet hoor. Uh, John de Mol bemoeit zich op de achtergrond tegenwoordig met SBS hè, sinds een jaar, ongeveer anderhalf jaar. En dat, uh, uh, ja, dat wekte wat verwachtingen, maar ik geloof toch echt dat ze hem nog even de tijd moeten geven. Want die, gender, die heeft wat sympathie verloren, dat zie je ook bij Hart van Nederland... Dat heeft ja. de kijkers verloren, daar is ingegrepen, dat is verrestyled. En eerlijk gezegd, het resultaat is een beetje een zootje. Ja. Het is volkomen sfeerloos, het is volkomen onduidelijk wie die lui zijn die daar achter een desk staan. Er Zo zit geen enkele sfeer in. Ze hebben ook geen nieuws trouwens. jean ja, heb je... ja. ik heb nog een vraag, of een paar vragen misschien wel. Um, Sanama moet zich er behoorlijk mee, die zitten er erg mee in hun maag, heb ik me laten vertellen. Ja. Ook de bladermakers schuiven naar de binnen. Dat, dat duidt toch ook niet echt op vernieuwing, hè? Hoe zie jij dat? Nee. Nou, ik had verwacht dat er iets van een, een kruisbestuiving ja. zou plaatsvinden. Nou, ik zou niet kunnen aanwijzen waar we die al hebben kunnen zien. Nee, en, maar goed, bom, de, de directie ja. is vervangen. En, en er zitten nu allemaal bladertypes, weet ik. Een paar uitgevers ook. Ja. Hoe is het gewoon echt de redden van hun geld? Want het lijkt echt op een soort van... Vanavond heb je ook een soort geheime bespreken. Er is dus een nieuwe directeur. Hoe zie jij dat? Ja... Ik weet daar het fijne natuurlijk niet van. Ik zie het vooral als kijker. Uh, het enige wat ik dan kan zien aan dat aanbod is dat ze inderdaad de weg kwijt zijn en al vrij lang erover doen om een nieuwe koers uit te stippelen. En misschien dat dat laatste een beetje illustreert wat jij nu zegt. Het zou kunnen, maar dat weet ik niet, dat er inderdaad op de achtergrond uh, verschil van mening is over die koers... En dat het resultaat is dat we eigenlijk iets uh, ja, tussen twee uitersten zien bungelen. Ja, want, want er Erland Galjaart, baas van RTL 4, die zegt van... Nou ja, hoe lang kun je nou eigenlijk zoeken naar een identiteit? Ze zijn nu al twee, drie jaar bezig. Ja, hij zei geloof ik zelfs vier jaar en dat is wel een beetje overtrokken. Uh, het grappige bij die commerciële zenders vind ik altijd wel... dat er een soort slingerbeweging is. Uh, eens in de zoveel jaar dan het uh, succes naar de ene partij... en dan leidt de ander daaronder... En dat, dat wisselt steeds. Nog maar vier, vijf jaar geleden was SBS echt een zender... waar het hartstikke goed ging. Hm. en RTL veel minder. Moeten ze, ja. ze platte worden, gewoon weer de braadworsten? Want, want ze hebben natuurlijk uh, Barbie's Baby, RTL-programma. Ja. Ja. Volgens mij heb jij wel eens geschreven dat dat echt een... een, een dit is nu RTL, maar dat had natuurlijk gewoon SBS moeten zijn. Ja, ze, daar zijn En al zo ook RTL, he, door ja. uh, uh, iWorks gemaakt... Dat gaat ja. daar moeten staan, ja, toch? ja, terwijl RTL ondertussen zich profileert als die warme familiezender... waar ze zielige mensen helpen de hele dag. Uh, dat doet de RTL dus eigenlijk slim. Want ik denk inderdaad dat SBS dat, dat uh, gevoel van die campingzender kwijt is geraakt... Dat leverde ook lang niet altijd goede tv op, maar goed. Uh, maar wel lachen. lachen. Jij ja. ja, ja, kon daar ja. leuk over schrijven altijd. Uh, ja, nee, ik, ik, ik mag er wel graag naar kijken om uh, puur professionele redenen. Ja, ja, natuurlijk. natuurlijk. Uh, Mark, slot, het laatste woord voor jou. Wat is de oplossing? Wat moet SBS6 doen? Ja, ik zou dan toch uh, wat, wat echt van die tv-freaks op gaan zetten... die, die dan bij Reinhard Oerlemans, bij iWorks kijken van... wat maken jullie? Oh, zijn jullie, hebben jullie lekker lekkere platte rotzooi? Geef dat eens aan ons en dan daar eens goed over nadenken. Want er is wel ruimte voor... Laten we zeggen Tokki TV. Want, dus niet eh, voor schamen, gewoon platte rots. Nee, sorry. niet voor schamen, platte rots, waarbij je dan toch eigenlijk twee publieken hebt. Een beetje mensen die, die eh, wat Gele ook zegt, de campkijker de camp en de campingzender. En dan, dat is best wel lachen. Hmm. Dus dan heb je studentenhuizen die met zak chips kijken en eh, ja, de mensen die het echt serieus nemen. Wie weet hebben ze geluisterd daar bij SBS 6. Dankjewel, Champion Gele. Okay. En eh, dank ook Mark, blijf lekker zitten. Met, volgens mij genoeg I te bepraten Het en, passie van moment. Was van Toren is hier in de studio. Chicago is getroffen door een politiek schandaal. Er is een uh, groot corruptieonderzoek gestart naar Jesse Jackson Jr. Dat is de zoon van de bekende burgerrechtenactivist met dezelfde naam. Die stapte vorige week op als congreslid vanwege een depressie. Maar nu blijkt er toch wel wat meer aan de hand te zijn. Exit Hollander Luc van Kemenade in Chicago. Goedenavond. Wat, wat, wat zou Jackson Jr. gedaan hebben? Uh, nou, goedenavond uh, ten eerste. Ja, er loopt een, een onderzoek van de FBI uh, naar hem. Hij zou uh, campagnegelden misbruikt hebben. Um, hij zou een, een, een, een Rolex van 40.000 dollar hebben gekocht voor een uh, vrouwelijke vriend. Mm -hmm. uh, en hij zou zijn huis hebben opgeknapt met dat geld. Oké, okay. en dat mag natuurlijk niet? Nee, nee, dat is, uh, dat is corruptie. Ja. Uh, wat hangt hem nu boven het hoofd dan? Uh, nou ja, ten eerste is hij is nu dus opgestapt. Uh, maar dit, dit zou wel eens uh, uh, een gevangenisstraf kunnen worden... En wat je vorige week zag in zijn, uh, in zijn afscheidsbrief... want hij is niet in het openbaar verschenen... Um, bekent hij eigenlijk schuld. Dus dat zou kunnen duiden op een, uh, wat ze dan een, een, een plea deal noemen. Ja, ja dat, dat, dat als je schuld dat, dat, dat er dan minder straf uh, zou komen. Wat wel gek is eigenlijk, is ja. dat, hij, dat hij met overmacht is herkozen. Uh, begin deze maand nog. Wat vinden de aanhangers hiervan? Nou, zijn aan aanhangers zijn um, ook behoorlijk teleurgesteld wel in hem... Ja, je zou kunnen zeggen, want zijn district is in het zuiden van Chicago. Hè? Dus, uh, daar wonen veel zwarte Amerikanen. Dus eigenlijk zou hij uh, um, lid kunnen blijven zolang hij wilde. Want die steunen hem door dik en dun. Maar hij is nu wel behoorlijk van zijn voetstuk gevallen. Hè? En dat, uh, dat, dat stelt hun ook wel teleur. Hij is een stuk minder integer uh, dan, hij, dan hij zich altijd deed voorkomen. Want hij, hij was ook iemand die heel erg argeerde tegen... Het imago van corruptie in de politiek in Chicago. Hmm. En president Obama die heeft nog uh, campagne gevoerd... voordat hij president was, voor, voor die, die Jackson Jr. Wat, wat betekent dit voor hem? Um, nou, ik denk niet dat het direct aan hem blijft plakken. Maar het klopt wel dat er hele nauwe banden zijn... tussen de familie Jackson, wat een hele uh, uh, machtige politiek... in Chicago is, en Obama. Obama heeft in... De jaren 90 en 1995 campagne gevoerd voor Jesse Jackson. Mm -hmm. um, en iedereen voorspelde toen. Nou, die Jesse Jackson Jr. Die zou nog wel eens of uh, burgemeester kunnen worden van Chicago... of um, senator of misschien zelfs wel president. En later werd Obama het dus. En, en Jesse Jackson Jr. had ook een hele, hele belangrijke positie... Uh, in het campagneteam van Obama in uh, 2008. Je kan wel zeggen dat het een smeug verhaal is om te volgen. En dat gaan we zeker doen. Luc van Kemenade in Chicago. Dank wel. Ja. Radio 1, het NOS-journaal. Het is iets voor half tien, Renate Evers. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het afschaffen van het verbod op godslastering. De VVD zegt het voorstel van de SP nu te steunen. Eerder wilde de partij dit niet om de SGP niet voor het hoofd te stoten. Het vorige kabinet was in de Eerste Kamer afhankelijk van de SGP voor een meerderheid. Verzekeraars hebben al meer dan een miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd aan slachtoffers van neuroloog Janssen Stuur. Deze arts van het ziekenhuis in Enschede stelde bij veel mensen foute diagnoses. De strafzaak tegen Janssen Stuur begint morgen. Advocaat Bram Moscovic moet de fiscus niet ruim 1 miljoen... maar meer dan 2,5 miljoen euro betalen. Dat heeft Nieuwsuur ontdekt in gegevens van het kadaster. De Belastingdienst heeft kort geleden een extra hypotheekrecht gekregen... op het kantoor van Moscovic... om er zeker van te zijn dat het verschuldigde bedrag wordt betaald. En Nederland heeft het op zes na beste onderwijssysteem in de ontwikkelde wereld. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. Bij het opstellen van de ranglijst is onder meer uitgegaan van slagingspercentages... en het aantal studenten op een universiteit. Finland heeft het beste onderwijssysteem, gevolgd door Zuid-Korea en Hongkong. Zo blijkt uit het onderzoek. En tot zover het nieuws van dit moment. Dank u wel. Radio 1, Luc Ikink. BNN Today. Goedenavond, je luistert naar BNN Today straks. De koning van Pieter Derks. Goedenavond, Pieter. Goedenavond. Heb jij een beetje inspiratie, uh, je hebt het cabaretier, heb je een ja. beetje inspiratie gehaald uit Bas van nou, Ja, natuurlijk. Bas, ik heb daar uh, al heel veel naar gekeken vroeger. Ja? ja dat was... Uh, de, ja, ik, ik kan me nog een uh, avontuur in Maastricht in de grotten herinneren. <laughs> dat, uh, die heb ik heel vaak gekeken. Wat gebeurde daar dan? Nou, doordat hadden we een hele... Uh, krankzinnig. We gingen daar... We begonnen met, de, met die grote glijbaan. Vanaf de, vanaf de Kouburg te glijden. ja. En op de een of andere manier stond daar toevallig een, een skelter en nog een en dat stapten we natuurlijk ook in ja. en die boeven die hadden ook die hebben zijn met die skelters door Maastricht in een racegemaakte karren. Ik was van de zomer nog in Maastricht en heb ik die plaatsen nog even bezocht <lacht> en hebben terras zitten eten en kwamen ze allemaal naar me toe van weet u nog ja, allemaal leuk die ze foto's zien weet je? En ondertussen oh, dat is dat, ja, en ondertussen is dat Pieter Derksen dus schudde buik op de bank hoor. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> Klein brilletje op toen al. Ja ja. ja. <lacht> <lacht> we horen straks jouw column over deze week. Martijn Schimmer was uh, gisteren hier te gast. Oh nee, we gaan een heel andere operaat doen. Oh ja, het is ook een soort tv-tune, hè. Komt uit uh, The Breakfast Club. Ik wilde gaan vertellen over die track van uh, Friends, van de Rembrandts. Maar dit is een hele andere. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Dit is het moment dat al die uh, jongeren door het pand heen gaan stuiteren. you me? I'll be alone. Dancing, you know it, baby. Tell me, your troubles And now then love strange So we learn the dark Think of the tender things your defenses. Wat was dat dan voor plaat die Martijn Schimmer uh, uitkoos? Nou, plaatje van de Rembrandts. I'll be there for you, hè? van Friends met dat klapje erin. Dat vond oh hij de beste oh. TV-tune aller tijden, had Martijn Schimmer gezegd. Deze is ook goed hoor. Simple Minds komt uit de film The Breakfast Club. Don't you forget about me. Radio 1, BNN Today. Als uh, Mark kosten binnenkomt, dan gebeurt er altijd wat. Nou, nu ook weer nieuws van Bram Moscovici. Nieuwsuur is er namelijk achtergekomen dat de fiscus onlangs een extra hypotheekrecht van 1,5 miljoen euro op het kantoorpand van Moskou heeft gelegd. Groot nieuws. Zeer groot nieuws. Ja. En ook zeer bad nieuws voor uh, Moskou. Want um, ja, de fiscus zit achter hem aan omdat hij zwart geld heeft aangenomen... in een periode 2005-2007. Maar de periode daarvoor hadden ze nog niet in kaart. Okay. En misschien hebben ze die nu wel in kaart. En zeggen ze, dat is nog een keer 1,5 miljoen. Hij staat nu op 2,6 in totaal. En dat is nogal wat. Ja, dat, wat dat, maar dat gaat nou dan, niet? als je dat nou even de, gewoon de belasting schaalt... 25% dividend, ja. zit 10 miljoen... Ja, 10 miljoen aardig. zwart geld, nou, dat, dat zou ook een bedrag kunnen zijn. Maar hoe kan het nu ineens, dit bedrag 1,5 miljoen om de hoek kijken? Nou, omdat er is een lab een zaak tegen hem... waarin hij dus, ja, waarin is aangetoond dat hij dus zwart geld heeft aangenomen. Er zijn ook mensen heel kwaad over dat ze uh, geld aan hem hebben betaald... en hij daar slechte dienst voor heeft geleverd. Dus ja, de fiscus zal gezegd hebben, nou, die periode daarvoor... doen we een aanname, want dit is al gewit op 1.1. Pakken we de nog even bij, de gekke jaren 80, de wilde jaren 90 sla je ook aan. Ja. En dan moet je... Ja, de, de, de visjes pak je op als je niet betaalt. Ik heb, ik heb... Ik weet niet hoe dat bij jullie hier in de studio is... maar ik heb altijd het gevoel... ja, Bram is toch ook wel een beetje onantastbaar hè? Die, daar kan eigenlijk ja, niet zo heel nou, veel mee gebeuren. Maar dit... Niet, uh, niet meer. Ja, het is een ontzettende goede vakman. en dan heb je, Als je een goede vakman bent, dan heb je vijanden, jaloers. Jaloers, zeg <laughs> <Jij laughs> ja, ja, helemaal... ja, ah, je. Ja, Jij denkt dat helemaal... Het is ah, niet waar, zal het wel waar zijn. Ik heb zelf ook die problemen gehad met de ja. belasting. En die biedere, eh, mas, je hebt belasting, belasting ja, een beetje uh, genoemd. Nou, ja. ja. Uh. Misschien, droeg maar, af, eh? Misschien droeg je ook ja, niet af. Misschien droeg je ook niet af. Dat was bij mij een ander verhaal. <laughs> ik, ik, had, ik had al, ik had die stukken 14, 15 jongens, had ik in dienst. Allemaal nu leeft leeftijd 16, 17 jaar. Ja. En die mochten alleen bij me werken van die moeders. Als zwart was. Want ze wilden een kinderbijslag niet meer kwijtraken. Ja, Zo ja. zat het in elkaar. Dus, dus, ja. dus, je dus je deed... toen moest ik af en toe wel eens wat rommelen. Ja, inderdaad, heb ik gedaan. Maar ik heb keurig netjes mijn boete betaald. En ik maar die betaald... was niet 1,5 miljoen, denk ik. Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb keurig netjes die belasting, die heffing, heb ik betaald. Dus... Kijk uit wat je zegt, lach je zo wel mee gesmaakt. Oh ja? <laughs> dit, Dat doe je wel weer meer mensen. Ja, <laughs> nee, maar dat Mark Rutte, die geeft een miljard weg vandaag. Ja, maar dat is geen, dat is geen en, blachting en, om Nee, nee no, ja, de poen is weg. Ja, dat is waar, en, ja. En, en die mag, de, en de boen niet gezegd. Oh, die arme Mark. <laughs> <laughs> is dit het financiële einde van Bram Moscovich? Nou, kijk, als hij dit moet betalen, ik denk niet dat hij dat heeft liggen. En dan heeft hij echt een probleem. Er die, die, worden al grappig gemaakt over die reclamespotjes van. Omdat dat echt cashflow, ik denk dat zijn cashflow echt een ernstige... Een ernstige Zorg heeft. Okay. En wat meest grappig is dat Eva ik zou het nieuws hier presenteren. Hè? Oh ja, dat is waar. En dat mocht ze ja. niet, omdat haar man Bram was. Ja, en dus dit, nu, dit, dit, dit nieuws dit, dit, komt nu naar de nieuws. het voorlezen je? vanavond. Dat is ja. al een ironisch moment geweest. Ja, dat was wat geweest. Ja. Wat kan hij nu nog doen, denk je? Ja, uh, ja de, de, de tv industrie bij SBS. Toki TV. Ja, je maken? wil gewoon een programma maken. Ja, ja dan komt Maak je toch geen zorgen. Dat hij is een kei. Dat zijn net missie die mannetjes, die duikelen weer op. In Amerika te tellen, pas maar als je drie keer failliet gegaan ben. Dus dit is de eerste keer. Die man kent toch zijn vak. Wij gaan het afwachten. Die lopen even over die bult, die nemen een jaar lang een aanloopje en dan rijdt hij weer in een mooie auto. En ik gun het hem nog ook. 2014, gaan we kijken hoe het is met Bram Moscovich. de vriendjes, de hallo, nee, daar gaat hij. Met de bananen en Enrique, dit was en Adriaan. Zo, jeugdhelden van meerdere generaties. Uh, blijkt ook wel een beetje uit deze studio, no offense. <laughs> ja, 35 jaar geleden hè, dat het, uh, jullie voor het eerst op televisie waren. Ja. Um, de, uh, de, voordat jij en je broer Aad, uh, Bassie en Adriaan waren, traden jullie op in de Rudy Karel -show, daar Hebben we een klein fragmentje van. Adriaan, Kopen! kost dat? Driemeijer. 300 gulden, Ja. Is hij een beetje goed onderhouden? Ja, wat heet nou onderhouden, meneer? Hij heeft vleden week nog de grote beurt gehad. Tussen twee vrachtwagens. Ah. <laughs> ja, hij is toch wel een beetje, is een beetje verantwoordelijk... voor de types Bas hier in Adriaan, hè? Uh, Inderdaad. Want weet je hoe het gekomen is? Dat de, de, de, in 1962, of 1964, geruidde ons... Wij gingen elke zondag aan gingen we naar Loosdrecht. Dan gingen we de teksten schrijven. Kistje bier onder de tafel. Voor Rudy en Aad. En dan gingen we teksten schrijven. En dan gingen wij om een uur of één, twee, gingen we naar huis. Naar Vlaardingen. En dan waren de teksten waren klaar. Dan ging Rudy als de sodemieter naar de arrangeur toe. En naar de, naar de muziek schrijven. Naar het ballet van Franse kok. Het decor bouwen. Yeah. En dan hadden we al doorloop. Repetities, weet je wel. En dan elke week vrijdag de Rudy Canel Show vanuit de Raai. En dat was een uur lang live. En dat stond er in de week op. Denk Dan, mo dan moest je er wel een bij. De... En toen ze zegt Ruud ineens, hij zegt, verdomme. Hij zegt, ik ga met een groot circusprogramma staan. Hij zegt, in het Circusgebouw. Want hij had die srl zo gemaakt. Waar hij de zilveren roos mee gewonnen heeft. Mm -hmm. In het Circusgebouw Scheveningen. Wat nou het Circustheater is. Hij zegt, dat is nou net wat leuks voor jullie. Hij zegt, met acrobaten de Ik zeg, nou hartstikke leuk. Eh, twee maanden werken, dus hartstikke leuk. En we werken daar en... Toen zegt hij, hij zegt, ik heb ook Pieper de Clown erbij. Hij zegt, zouden jullie een clownsex voor Pieper willen schrijven? Hij zegt, want dat ligt mij niet. Dus wij schrijven een clownsex voor twee clowns met Piepo. Maar toen zeg ik vier dagen van tevoren zeg ik tegen Rudy... Ik zeg, Ruud, uh, wie gaan die 200 clowns spelen bij Pipo? Ik zeg, die man is acteur. He, ik zeg, die kan alleen zijn rolletje opzeggen. En dan houdt het op. Ik zeg, maar verwacht niet te veel improvisatie... net als bij ons, variëntheer, die dus zegt hij. je vraag. Hij zegt... Uh, ben goed gemaakt. Ik betaal jullie de helft van je acrobaten. Gaan extra? Hm. En jullie zijn die clowns. Nou, is jullie probleem? Voilà. Toen Was zijn we... Adriaan zijn ja, geboren. Toen zijn wij kop naar Amsterdam gereden naar de nieuwe dijk, de tip, de bruin, de beroemde tip, de duin. Nog steeds. Bruin, nog steeds. Nog steeds. Ik alle ja. Ja. Eh. En tip zet, gaat staan. Hij zegt, laat me even denken. Hé, alle terug kop. op. Halen op. op. Nog even denken. Ik heb het. Hij had onze maten. Hij zegt, kom om zes uur terug. Dan is het klaar. En het jasje, de pak van Aat, de blouse van Aat en de jasje van mij, de broek van mij, is nog nooit aan veranderd. Ik heb zelfs nog een nieuw jasje <lacht> moeten kopen en de Hij is wat Ik he? ben wat uitgebreid, ja. weet je wel, goed. Maar het is altijd hetzelfde. <lacht> heb je er ooit spijt van gehad dat je clown bent geworden? Want je was toen acrobaat en nee, ineens was je clown. Nee, want mijn schoolmeester die zei vroeger op school, jij bent maar voor één ding geschikt, dat is clown. Ja. Ja, en ik had het toen ik zeven jaar was, wa bij ons huis was gebombardeerd. En toen kregen wij toewijzingen dat we meubelen mochten kopen in Rotterdam. Toen zei mijn vader, joh, we gaan naar het theater. En toen kwam ik in het arena theater en dan zag ik een acrobaten aan het trapeze hangen. En dat de mens ging draaien en toen op het hoogtepunt ging het licht uit... en er gingen de lampjes branden in de rok. En dat was zo gefascineerd. Ik denk, dat verdomme, dat ik ook zien te hangen. Dan niet nee. in een rokje, maar goed. En toen kwam er een clown op. En daar lacht het publiek op. Ik denk, nee, dat is leuk, dat ga ik doen. En toen heb de andere week even moeder een poppenkast voor me gemaakt. Van oude, oude gordijnen. En toen ben ik poppenkast gespeeld voor mijn vriendjes. Maar ze moesten wel een cent betalen. En dan kwam ik af en toe die poppenkast uit. dan had ik een gek hoedje op. En ik had uh, een beetje, beetje dingen. Zo ben ik eigenlijk begonnen Ja, en, en toen was je op een gegeven moment Bassi, de clown. Ja. Kunnen mensen nu nog wel na al die decennia lang als clown zijn... en nog wel onderscheid maken tussen Bas van Toren, Bas van Toren en uh, oh daar ken ik zo van daar, daar kan ik je dingen van vertellen, dat, dat, dat is, dat is een euvel. Dan ze zegt hij, nou, hij is helemaal niet aardig tegen kinderen. Dan <tie> ja. zit je bijvoorbeeld met je vrouw gewoon in een leuk restaurant. Ja. hij zit je samen met je vrouw, dan komt er een vrouw om je nek hangen, dan zegt ze, ik wil een kusje van Bassi. Nou, dan kan je kiezen, je geeft je vijf, geeft je een zoen en dan heb je ruzie met je vrouw terug weg. Ja. Of je zegt tegen de vijf, mijn vrouw wil je op meter nou, ik kies altijd voor het laatste. Ja. Ik ga maar, mijn vrouw maar, niet te maar, kijken zitten. Nee, maar ook als, als, als, als zo'n vrouw zou zeggen van... mag ik een handtekening, Bassie? Ja, als natuurlijk. Daar gewoon zit, als ja, was... natuurlijk. Ja? Maar nou, als, ik heb wel meegemaakt dat ze een borstje in mijn handen... Gaan, uh, proberen te leggen. Ze kan een handtekening op zetten. Zit. Ja. Mijn vrouw, uh, even bieberen. Hmm. Ja, en dan worden ze boos. Want de vrouw kan daar niet tegen. Die is altijd gewend dat er ja gezegd wordt. En, en, en dan... En dan uh, maar ik, heb foto's ik heb altijd foto's bij me. Ja. In mijn zak. -foto's altijd, die oh, -foto's, ik Stroifoto's, ik kijk kijk in mijn zak zo. Ja. Ik heb altijd foto's bij me. Maar dan, dan komen er dus wel verhalen in van... ja we, Basie uh, is niet aardig tegen mensen of vindt kinderen vervelend. Ja, ik ben wel aardig, maar je moet tegen mij ook normaal zijn. Ja. Dit zijn nou grenzen. Ik bedoel... Het... Ja, ik, ik, ik zie nou helemaal niet in waarom ik mij in de zijk moet laten... Dat is ook een van de redenen dat ik nooit in een kroeg kom... Want per ongeluk moet ik wel eens in de kroeg zijn. als ik op een kermis optreed. dat ik mij daar bij die kastelein mag verkleden boven, weet je wel. Nou, dan. ja, ik heb wel eens een rondje geven, want jij verdient zo mijn geld. Nou ja, dan ben ik al geweest. En dan kom je tegen mensen, dus dan moet je aan de bomen. die allemaal lekker blauw zijn. Maar Jensen, die heeft je toch jarenlang behoorlijk afgezeken, Bassi? Nou, dat, dat was wel heel dat ernstig. Dat, dat, Althans, Dat, dat daar was, keken wij ons allemaal nou om, ja, uh, omdat je werd uitgelachen. Nee. Dat was dat was van Frank even Wacht even, Frank, Evenblij, uh, Frank, Frank is even blij. Even blij. En die ideaalna. Ja, die drinketol, die, ja, ja. die, die, die non nonvoluer van de Vara. Oh. Ja, van die, beginnen. Die is Met echt, de bakkerbare. Ja, nee, die is allemaal, die is zo die is zo. Zo gefascineerd door het type Bas. Die is zelf naar Amerika geweest. Want ik heb toch die reclamespot gemaakt voor Delta Lloyd met die stieren. Ja. Nou, dat heb hij ook geprobeerd. En ja. hebben die stieren geloof ik een rotschop gegeven. Hij, hij deed jou na bij Jensen op een, op een vrij nou, brutale, ja, uh, bruta brutale manier. nee. nee, nee. probeer het netjes te brengen. Nee, een schofterige manier. <laughs> ja. hoe, jij... Een schoftrige manier. Maar ik heb me laten vertellen dat jij wel eens uh, je handen liet wapperen. Dan. Dat wilde hij wel doen. Ja, ik, ik, ik heb hem ook best trot gegrepen. Ja, na de uitzending, want dat mag je eens weten. Nou, hij, hij, hij moet uitkijken, want ik heb gezegd. Dit was nou een klein knijpje. De volgende keer knijp ik door. En wat zei hij toen dan? Dat vond hij niet leuk. Nee? Maar ik heb hem een was hij gegeven. bang? Hij trilde. Ja? Uh, ja. Is al alvast. Oh ja? Ja. Vertel uh, eens. Bah. Nou ja, ik heb wel gedaan. Ik heb al die, uh, al die, uh, die dingen die heb ik opgeslagen op het cd'tje. En die, die, die probeer ik als een zoontje tien jaar is. Zeggen, laat ik het afdraaien. Ik zeg, kijk, dat heb je al pappie. Nou ah, gezegd. nee, dat moet je ah, niet doen. Ja, dan. dat vind ik nou weer leuk. Ja, maar dat vind ik zielig voor, uh, voor nee. het zoontje ook. Ja maar, ja, maar dan weet hij wat hij mijn kinderen al gedaan heeft. Ja, ja. Je wil wel, wel, dat het. Dat het ja, uh, ik ben niet, ik honger oh, oh. niet naar mag, maar ik heb wat rek. <laughs> nee, maar uh, er zijn natuurlijk uh, uh, leuk is leuk die jongens van Koefnoen. Ja. Yeah. Die ik jongens fantastisch hartstikke leuk, mezelf rotgelachen. Ik bedoel, Ar Arjan Nederveen met uh, het, het Tosca Neftring, had dat was satire. Hè? Paul de Leij er ook niks van. Doet dat ben niet. Maar, ja, ja, dat ben ik. Dat Nee, ja, ik ben zelf vroeger imitator ook geweest. Dus ik ken die stemmetjes wel. <laughs> uh, uh, uh, toch, toch doen veel mensen jou, doen jou na. Praten over je. Uh, hebben mening over je. Vind je dat vervelend? Is dat, want dat is toch echt onderdeel van het van. Nou, vind je dat dit is, is, dit is geen fluit. Ik moet alleen rekenschap afleveren aan mevrouw en mijn kind. Het is dus niet kinderen. dat je elke dag googelt om te kijken... Van, nou, wat er nu is gezegd over, over Bas? Ik zou je wel vertellen. Ik twitter en ik ga is die vervelend. Dat vind ik alleen maar voor de bielen. We ja? schreeuwen aandacht. Nee, nee, Ik loop nee. nou bij de Bijenkorf. Nou, dik big deal. <laughs> daar ben je toch, joh, Ik heb 3.500 eigen volgers. Die hebben er eigenlijk aangemeld bij mij bij de fanclub. www.klaanbassie.nl En dan krijgen ze bij mij elke twee weken krijgen ze een, uh, een nieuwtje. Ik heb nou weer een nieuwe carnavalsplaat gemaakt. Die gaat vrijdag in relatie. Dan krijgen ze hem sowieso krijgen ze per mp3 toegestuurd. En deze week, uh, tien dagen lang mail ik elke week een Sinterklaas liedje. Dus wat, de echte wat, ik heb, wat ik geschreven heb, dat mail ik ze mp3. Ja. En dan kunnen ze zo haar eigen Sint-Nikolaas cd maken. Dus de echte fans, die, uh, die blijven je volgen. Wij hebben nog twee minuten. Hoe lang ga jij nog door met Clown Bassie? Die vraag wordt je vaak nou, gesteld. Clowns, die stoppen nooit. die gaan gewoon het hoekje om. Ja, maar ja, ja, ja, maar just pass maar e the way. E ja, echt het hoekje om op het podium, gaat ja. gewoon door tot het uh, afgelopen. Ja, niet als Tommy Cooper, weet je wel. Ja, maar de... Die stierf op het podium. Hè. Ja, maar die, die had ook een <laughs> elke dag twee <laughs> liter whisky. Die lust een borrel. Nou houdborreltje. Die zo. Maar jij bent het nooit zat om je elke dag weer te moeten sminken. Nee, weet je wat je gauw zat wordt? Nee. Als eidervlekter in de zomer met je holle ogen om een bouwerij... de hele dag gebukt staan. Daar word je moe van. Maar dit niet. Maar ja, toch niet, joh. Nee. Ik heb ja? één ding. Uh, jo van ja. der Ende is een boek uit... Uh, <coughs> waar, dit wordt maar een verhaal, maar ik heb <coughs> nog maar een minuut. Oh, sorry. Doe het heel kort, Bas. Doe het heel kort. Ja. Jullie waren boos op hem, toch? He? Je was woedend op hem, want hij ja, had niet wa belazen. Ik was, die, ik was die woedend op hem, we hebben dat circus gehad. Maar toen zeiden wij tegen Joop, we hebben er geen zin meer in. Ik had, geen zin, ik had wel zin om artiesten te zijn, maar op laatste Eek, de publiciteit en, en de brandweerman ja. was ik... van een heel circus met een zoutje ongeregeld bottini personeel. Ja. Ik bedoel, daar had ik geen zin in. En Aad ook niet. Ik bedoel, we begonnen dat circus met z'n drieën dan. Vanwege het succes van Basje en Adriaan. Maar dat was niet zo groot, wilde niet genezen. Nee. Een tent met 2800 man in de wagenpark van 450 meter auto's. En toen zijn mijn ogen open gegaan toen ik een keertje van 12 meter naar beneden donderde. En dan lag ik op de grond met zes breuken En toen lag een circus lag twee weken stil. Ik denk ja, maar dat is linkersoep. Toen verloren we 28.000 gronden per dag. En toen was jouw van Ende boos op je? Uh, die was niet boos. Nou, nee, maak me niet boos. Hij had alleen aan het lachen gemaakt. Hij schreef in zijn boek dan mijn maar ik moet altijd lachen, want ik, ik spuit er altijd Jean-Paul Cartier En dan vinden die kinderen die vrouwen altijd zo leuk rijken. En die zeiden ja, en, en, en hij plakte ze, het staat in het boek, ja. Met bisonkit. Maar als je mij namelijk, vrouw, wat plakken in je pruik bent, dan zeg ik altijd, hij mijn eigen haar. Of nee, of dan zeg ik de bisonkit. En dan ben ik van het gezeik af. Of dan zeggen ze, waar schminken je, je eigenlijk mee? Dan zeg ik, nou dat is meeuwenpoep, dat komt uit Afrika. Dat wordt uit de kunstmes gehaald en dat maakt dus een potje van mij speciaal. En daarom ben ik zo mooi wit. Hey, ik ga er ander niet vertellen ook maar even. even smink. Hij heeft <laughs> geen les, ik ben geen leraar. Doe vertel hem ook maar uit. Veel meer Bas van toren als Bassie de Clown. Samen met Adriaan vind je op die enorme stapel dvd's die nu is uitgebracht. Ja. Dankjewel. Leuk dat je hier was, Bas. Hij is mijn olde zist voor Zo stil. Nou, dat is Bas nooit, hè, volgens uh. mij. Nee, Bas. Uh, Bluf, zo heet je bent. Zo stil. Leuk dat je hier was, Bas. Zo stil, dat iedereen wel weet dat dit zo blijft. Zo stil. Derks op dinsdag. Elke dinsdag hoor je hier in BNN Today de column van Pieter Derks. Pieter, goedenavond. goedenavond. Heb je er zin in? Jazeker. Take it away. Uh, ja, ik wou even iets uh, persoonlijks kwijt vandaag. Want Mark Rutte is een dankbare premier om grappen over te maken. Hij doet qua zulligheid niet heel veel onder voor balkenende. Je kunt vrijuit fantaseren over zijn mogelijke bedpartners. Hij gaat elke week eten bij zijn moeder. En hij heeft een soort vrolijke vastberadenheid... waarmee hij vol overtuiging de allerstomste dingen kan zeggen. Ik heb alle onderhandelingen altijd een geladen pistool bij. <hums> Je zou dus denken dat mijn collega cabaretiers en ik... blij zijn met zo'n muppet als premier. En dat zijn we ook wel. Maar toch is het moeilijker dan ooit om grappen over politiek te maken. Neem nou een dag als vandaag. Ik installeer... Mijn met de krant achter de laptop, radio aan. Klaar voor het laatste nieuws, de leukste uitspraken, de domste ideeën... ...om daar vervolgens snedig commentaar op te kunnen leveren. En ja hoor, het was al snel weer bingo. Van mijn verkiezingsbelofte uh, is mijn standpunt, blijft het grootste deel overeengekomen. Maar uh, dat deel van de belofte wat betrof, er gaat überhaupt geen zin mee. ...dat kan ik niet handhaven, dat is gisteren in de concessie. Uh. Kiezersbedrog! Mijn hersens begonnen meteen volop te malen. Dit is natuurlijk een schitterende illustratie van waarom mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen. Want ze worden gelokt met stoere uitspraken, waarvan politici al weten dat ze nooit waarheid worden. Ik zou een mooie opzomming kunnen gaan maken van mogelijke telegraafkoppen, Rutte de feta financier of weer accept Giros. of verkiezingsbelofte, blijkeloze Creta. Nou ja, daar zou ik toch nog even op moeten oefenen. Of ik zou kunnen fantaseren over de piepschuime kogeltjes, die dan blijkbaar in het geladen pistool hadden gezeten. Of ik zou kunnen zoeken naar fragmentjes van voor de verkiezingen om te laten horen... dat Rutte toen nog hele andere dingen in de microfoon stond te schreeuwen. Het is een standpunt wat we al een tijd hebben. We zijn bereid om Griekenland te helpen, mits zij zich aan alle afspraken houden. Maar als zou blijken dat ze dat niet doen... Dan komt er een keer een einde uh, en ik ben dus tegen zo'n derde Stumperker. Precies, nou zo was ik lekker bezig toen het plotseling misging vanmorgen. Daar kwam weer de man voor de microfoon die bij elke politieke gebeurtenis... het gras voor de voeten van alle grappenmakers weet weg te maaien... met alweer een briljante one -liner. Hij was weer de klopgeest van het cabaret, de Satan van de satire. De heer Rutte is niet Max Rutte, het is Marcos Rutters. Hij onderhandelt beter voor de Grieken dan voor de Nederlanders. Hij zou een betere premier zijn in Griekenland dan in Nederland... Dit is broodroof, Marcos <laughs> Rutels. Het is niet eens een goede grap, maar hij stond in no time op alle nieuwsites. Hij was elk uur op de radio. Dat met die zelfverdachte telegraafkoppen kon ik alvast vergeten. Ctrl-A, delete en weer opnieuw beginnen. Dan maar iets met dat pistool. Zoeken, denken, radio nog steeds aan. En net toen ik weer een beetje op gang kwam, was daar die andere grappen maken. Met een complete conference vanaf het spreekgestoeld in de Kamer. Ook het intellectuele cabaret wordt gekaapt. Hier door Alexander van het Haag Studentencabaret. De mensen dachten toen ze die journaalbeelden zagen, hè, dat geladen pistool naar Brussel, toen dachten ze Charles Bronson, uh, John Wayne, Clint Eastwood, Harrison Ford. Hè, dat, dat was het gedrag wat deze premier uitstraalde. Nou, In het beste geval was het lucky luck. Die daar stond. Ja, lucky luck. U weet wel dat het die stripheld uit Amerika. waar ook de Ducks of Hessert vandaan komen. en George Bush en dat computerspel van vroeger, Duck <lacht> Nou ja, het is jammer dat. Begin Today alleen op de radio is. want nu kan ik de zelfvoldane grijns van Alexander Pechtot. na het maken van dit grapje niet laten zien. Het was wederom geen briljante vondst. maar ik kon weer opnieuw beginnen. Het is om gek van te worden. Blijkbaar zijn ze langer bezig met one-liners schrijven. dan met partijprogramma's in elkaar draaien. Hun standpunten moeten ze van een blaadje lezen. maar de grappen hebben ze altijd paraat. en dat is op deze manier de werkgelegenheid. in de culturele sector de nek omdraaien, lijkt ze ook nog eens niks te kunnen schelen. Ik ben bang dat mij maar één ding te doen staat. Vanaf volgende week lees ik op deze plek wetsvoorstellen voor en zet ik mijn visie op de toekomst van Nederland uiteen. Het is niet leuk, maar iemand zal het moeten doen. Pieter Derks, dankjewel. Derks op dinsdag. BNN Today. Luc Ikink. Iedere dag geven wij onze vrienden van de show het laatste woord. We beginnen met schrijver Kluun. Hij is blij met het initiatief van de kickboxers. Hallo Luc, je hebt het deze week waarschijnlijk wel gelezen en meegekregen. De kickboxers zijn een offensief begonnen om hun naam te zuiveren. Ik vind dat lovenswaardig. Je zou maar één ding willen, dat de bankiers evenveel zelfkritiek hadden dan de kickboxers. Volgens advocaat Oscar Hammerstein wordt Nederland steeds liberaler. Dat uitgerekend de Partij van de Arbeid het roer om wil in het beleid van vvd een opstelt met even... ...bewijst dat het liberaal zijn vaste voet krijgt... ...ook in een sociaal-democratische samenleving. Oké, okay, hier luister ik even terug straks. Pornoster Bobby Eden is druk bezig geweest met haar apparaten. Toen ik van de week mijn kopje koffie aan het maken was... ...kwam ik tot de ontdekking dat al mijn keukenapparatuur... ...nog de zomertijd aan gave. Is er nou helemaal niemand die bij het maken van een keukenapparaat... tussen alle knoppen die je kan indrukken om weet ik wat allemaal te doen... met het geniale idee komt om gewoon een knopje te reserveren... om de tijd terug te zetten op die klote dingen? Ik ben er wel geteld bijna een uur mee kwijt geweest. Alvast wat... bedankt. Jo, <laughs> bonster, Bobby Eden was dat. Tot zover BNN Today. Het was een gezellige uitzending. Wat zit u niet na te ginneken? Ja, nee, tijd. Ja, jullie ja, ja, ja, ja, ja, de andere? Ja, ja natuurlijk. Waarschijnlijk. Goed, dan wordt hier nog even nagepraat. Tot zover bij BNN Today. Zometeen, meteen van Peperstraten Die zit klaar met de sport langs de lijn straks. Morgen is er weer een nieuwe BNN Today. En je weet wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Goeies toch? Zo ah, is het. Uh, uh, uh, Tot later. hartstikke Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, twente Ado. De neus in de boter, het is 1-0 geworden voor FC Twente. Feyenoord RKC. Het schot van Kerk en de 2-0 is waar. Willem II, Herenveen. Goed, ja, nummer 3 hoor. En op kwart voor 9. Er straks op gebied, voor. Niet, niet. Ajax PSV. Nu voor de voetbal, Sikkelson, die het duel gaat met Breunje, maar Sikkelson wip. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11.